Uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS-journaal. Eneco komt in Japanse handen. Het energiebedrijf wordt voor 4,1 miljard euro overgenomen door windmolens- en batterijenfabrikant Mitsubishi en energiebedrijf Chubu. Eneco is nu nog eigendom van 44 Nederlandse gemeenten. De overname door de Japanners betekent dat de twee andere consortia achter het net vissen. Shell en pensioenfonds PGGM hadden interesse... en ook Rabobank en investeerder KKR wilden Eneco overnemen. Het Belgisch federaal parket heeft een cyberaanval uitgevoerd op AMAC. Dat is het propagandakanaal van terreurgroep IS. Volgens Belgische media werkte ook de internationale politieorganisatie Europol eraan mee. Vorig jaar was er ook al een aanval vanuit België op AMAC... maar toen waren de getroffen sites en accounts na relatief korte tijd weer actief. Een woordvoerder van het pakket zegt tegen persbureau Belga... dat de aanval nu beter is uitgevoerd. Op het Europol-hoofdkwartier in Den Haag... is vanmiddag om twee uur een persconferentie over de cyberaanval. De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO is betrokken bij wantoestanden... op drie palmolieplantages in Congo. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... worden medewerkers zwaar onderbetaald... en werken ze zonder beschermende kleding met giftige pesticiden. FMO financiert Veronia, de eigenaar van de plantages... Human Rights Watch roept de bank daarom op om invloed uit te oefenen op de situatie op de palmolieplantages. FMO zegt de signalen serieus te nemen. Volgens de ontwikkelingsbank is er de afgelopen jaren al veel verbeterd. Zangeres Taylor Swift heeft Michael Jackson overtroffen als succesvolste artiest ooit bij de American Music Awards. Op het Muziekgala in Los Angeles werd ze onder meer verkozen tot artiest van het jaar en artiest van het decennium. Ook kreeg ze de prijs voor het beste album. De 29-jarige Amerikaanse won in haar carrière tot nu toe 29 American Music Awards, vijf meer dan Jackson. Zangeres Billie Eilish werd in LA uitgeroepen tot beste nieuwe artiest.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 Het is zaterdag 23 november en het is 10 uur. Vanuit Hotel Hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Naast mij zit Kort Draaier, die nog niet helemaal... Uh... Goedemorgen. Goedemorgen, oh, hij is wel wakker. Nee, het gaat goed. Um, wij uh, hebben vandaag een uh, mooi programma. Uh, we hebben wel wat uh, onzekerheden erin, maar dat maakt niks uit. Dat vullen wij vanzelf wel in. Want vandaag zit aan de knoppen... Uh, Roy van Buringen, dankjewel Roy dat je de techniek vandaag voor ons doet. De muziek is samengesteld door Koorddraaier. En de redactie deze week was van Gert van Kuiken en de eindredactie Gerry Rutte. Gerrie Rutte is ook de dame die zorgt dat u een kopje koffie of een kopje thee krijgt als u hier naartoe komt. Uh, wees welkom, kom radio luisteren en kijken bij Hotel Hoogland bij de Watertorenplein. Goed, wat gaan we doen vandaag? We beginnen zo meteen met Ada Klarenbeek. Uh, zij is van het Sociaal Wijkteam en uh, zij gaat uh, ons bijpraten over hoe men kan overstappen van zorgpolis, de gemeenschappelijke, de pardon, de gemeentelijke zorgpolis. Daar gaan we het ja. over hebben. Daarna komt uh, Anne-Marion Sense. Zij is de directeur van het hans davids Museum Zandvoort en uh, de naam is deze week bekendgemaakt. En wij gaan praten met haar over wat er allemaal gaat gebeuren daar. Uh, nou, dan hebben we een kleine onzekerheid, maar uh, die vullen wij straks in met de Um, agenda of waar dan ook mee. Dan hebben we even de, het nieuws en een kleine pauze. En daarna, Cor. Ja, daarna <laughs> hebben we Bino Bouwer-Vilzon. En die gaat uh, iets vertellen over de herinrichtingsplannen van het Badhuisplein. Want er is wat commotie over ontstaan over de hoogte van de bouw daar. Uh, als tweede onderwerp hebben we Bart van Hel. Uh, die is de regisseur van Tocodrama. En dat is een toneelgroep. En die speelt de troje Trilogy. Nou, die, uh, aan het land precies inhoudt. En Mark Indhoven komt weer naar Zandvoort 30 de november. En er is een optreden plus een live orkest in theater de klocht. En die is ook de gast. En daar hebben we ook een liedje van. Nou, bijzonder. Maar goed, uh, u hoorde trouwens net uh, de Barracuda Dream Band. Hé, hey, ga je mee naar Zandvoort? Alles ja. heet, dankjewel uh, Cor. Weer voor deze muziek. Ja, open... Maakt niks, maakt niks uit. Het is herkenbaar, dus dat is prettig. Maar goed, Ada. Goedemorgen, Ada. Wat fijn dat je er bent. Het is koud buiten, hè? Het is fris, het maar is fris. wel lekker fris, want het is droog. Het is dus droog, precies. Is ja. Goed, ja, er is een, een hoop commotie over de zorgpolis. Uh, we zien dat ook in het nieuws uh, verschijnen... dat uh, de gemeenten zeg maar, uh, uh, niet het gat zouden kunnen bij- of aanvullen... Uh, wat men krijgt als uh, de korting wegvalt van de zorgpolis. Hè? De, de mensen ja. die een uh, gemeentelijke zorgpolis hebben. Nou, ik heb dat inderdaad van de week... dat is natuurlijk uh, vers van de pers dan nieuws. In die zin dat... Uh, ik geloof dat vorige week al... Uh, algemeen bekend werd dat de regering... of de minister heeft besloten... Dat de collectieve verzekeringen, die gaven natuurlijk een bepaalde korting op de basisverzekeringen en de aanvullende verzekeringen. En die waren 5% of 10%. Ja. Uh, dat de minister heeft besloten dat de collectieve kortingen uh, verminderd werden. En dat geldt voor dat gold voor alle uh, collectieve verzekeringen, of het nu. Uh, via bijvoorbeeld het servicepaspoort of je werkgever. Dat geldt voor allemaal. Maar goed, van de week uh, werd natuurlijk duidelijk... dat dat ook voor de collectieve verzekeringen van de gemeentes geldt. En ja, dat betekent natuurlijk ook voor de mensen die al een laag inkomen hebben... dat het ook voor de collectieve uh, kortingen van de gemeentes gaat gelden. Ja. En inderdaad, dan daar het nieuws bij dat niet alle gemeentes dat aan kunnen vullen. Dus dat is... Uh, ja. Dat, dat speelt ook een zonde Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat specifiek in Zandvoort geldt. Ik heb natuurlijk... Uh, ja, vorige week was het nieuws in het algemeen van heel Nederland. Gisteren was het geloof ik op het journaal ja. een, een item erover. Ja. ja, met een voorbeeld ook. Hè. Een mevrouw met die een zegt voorbeeld. van nou... Ja. Dat gaat mij zeg maar uh, ja. 9 of 10 euro per maand uh, schelen aan wat ja. ik betalen moet. En uh, dat, dat is al een krap budget wat de meeste mensen hebben. Hè. Want daarom ja. hebben ze natuurlijk ook die korting gekregen. Omdat ze op een, een minimum uh, ja. zitten. Ja, En ja um ik ben heel benieuwd hoe Zandvoort daarmee omgaat. Ik vind het trouwens wel bijzonder dat dat, dat nog niet boven water is gekomen. Dat dat nou ja, nog niet besproken is. Ik heb het inderdaad nog niks van, van vernomen. Ik, uh, ik heb alleen de algemene informatie en over het overstappen en hoe je dat kan doen. Dat heb ik. Maar over dit specifieke uh, uh, stukje heb ik nog geen informatie. Maar je, je hebt het over overstappen. Betekent het dat, dat er dus toch een mogelijkheid is om dan een betere polis te krijgen? Of in ieder geval een betere voor te krijgen op een polis? Nou, laat ik het zo zeggen dat de gemeentelijke zorgpolis, zoals die een paar jaar uh, al bestaat, die bestaat nog steeds. Ja. En die is bedoeld voor mensen met een minimuminkomen. En eigenlijk, als je daarvoor in aanmerking wilt komen, dan moet je in het bezit zijn van de Zandvoortpas. Ja. Als je in bezit en die in krijg je automatisch zand. als je op een minimum zit? Nee, of niet? niet iedereen. De mensen die uh, een uitkering hebben van de gemeente, die krijgen hem automatisch. Mensen die bijvoorbeeld een, een ajo-aanvulling hebben op hun AOW krijgen hem automatisch. Mensen die in de schuldsanering zitten krijgen hem automatisch. En nog een paar groepen, weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon een laag inkomen hebben vanwege hun werk of een ander soort uitkering. Die krijgen hem niet automatisch. Die moeten hem vragen. Die moeten hem aanvragen. En uh, uh, ja, als je dus daarvoor in aanmerking wil komen en zeker omdat je eventueel zou willen overstappen naar de zorgverzekering van de gemeente... ...dan is het zaak om hem zo snel mogelijk aan te vragen, dan zorgt de gemeente in ieder geval dat het in orde komt zodat je die overstap kan maken. Ja, en het is, het is niet ingewikkeld hè, want nee. je, je kunt gewoon naar de gemeente naar de balie toe gaan en nee, nee, dat niet, kan niet. Nee, okay. Niet naar de balie op het gemeentehuis? Nee, nee. Uh, je kunt naar het spreekuur gaan van het sociaal wijkteam Zandvoort. Kijk. En die kan verder informeren. En, uh, het dan, je, dan heb je nodig uh, het bewijs van wat je inkomen is per maand. Ja, wat je, dat moet wat je, laten je nodig zien. hebt bij, voor het aanvragen van de Zandvoortpas is je identiteitsbewijs, uh, inkomensoverzicht of het bewijs dat je kwijtschelding hebt van de gemeentebelastingen. Want dan heb dat je automatisch... Ook een laag inkomen, anders krijg je ja. dat niet. En een kopie van je laatste bankafschrift. En eventueel een overzicht van schulden, mocht je schulden hebben. Ja. Nou, Dan moet je een formulier invullen wat opgestuurd wordt naar de gemeente. En die beoordelen dan of je in aanmerking komt voor de Zandvoortpas. Ja. Je kunt het ook zelf doen via de website van de gemeente Zandvoort. Als je gewoon handig bent met de computer... en je weet hoe je formulieren in moet vullen... kun je het ook gewoon zelf doen via de website. Ja. Maar anders kun je altijd naar een spreekuur komen... van het Sociaal Wijkteam. En dan helpen wij uh, verder daarmee. Ja, nou, ik kan me wel voorstellen... dat er mensen zijn die, die daar wat moeite mee hebben. Hè? Want ik bedoel, je, je geeft daarmee jezelf uh, ook bloot. Hè? Want zo, ja. zo kan ik ja. dat gerust wel, wel zeggen. Ja. Dus, maar aan de andere kant is het er. Het is er. Dus, als je, als je daarmee zit, ga naar het Sociaal Wijkteam en laat je informeren. Je bent niet alleen. Nee. Het, is een, uh, nee. ja, het is nou eenmaal een feit dat er mensen zijn die een wat lager inkomen hebben. En als die geholpen kunnen worden is dat natuurlijk fantastisch. Ja. De gemeente die heeft uh, afspraken met Univé en met Zorg en Zekerheid. Aha. Dat zijn de uh, verzekeringsmaatschappijen waar de gemeente afspraken mee heeft. En Univé biedt één pakket aan en Zorg en Zekerheid biedt twee pakketten aan. Dit zijn ook de verzekeringsmaatschappijen die dan geen eigen bijdrage meer weten? Nee, je moet in de gaten houden het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico. Ja. Via de gemeentelijke zorgpolis kun je het eigen risico meeverzekeren, niet de eigen bijdrages. Ah. Dus het eigen risico van 385 euro, wat voor iedereen in Nederland geldt als je gebruik maakt van zorg. Um, dat kun je mee verzekeren via de gemeentelijke zorgpolis. Ja. Oké, okay, en, en even voor de, voor de mensen die het niet helemaal uh, uh, hebben gehoord of begrepen... het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico ik ga even proberen om dat uit te leggen. Want dat is best uh, ja. ingewikkeld. Ja. Dat eigen risico dat geldt voor alle Nederlanders is een vastgesteld bedrag per jaar. Maar sommige dingen vallen daar wel in en andere dingen vallen, nou, daar, het vallen daar niet in. He, want dat het is zo... Eigen risico geldt voor alle zorgvormen. Sommige zijn uitgesloten. En volgens mij is bijvoorbeeld als je naar de huisarts gaat. Da daar, daar zit het niet het in. Niet voor. Nee. Daar geldt het niet voor. Maar als je bijvoorbeeld bloed laat prikken dat komt wel ten laste van het eigen risico. Ja. Maar alle bedragen die ten laste komen van het eigen risico... als je eenmaal aan de 385 euro zit... Is dan het ook klaar? Dat, dan is het maximaal. Ja, ja, en er is ook een mogelijkheid ja. om bijvoorbeeld vooraf dat eigen risico al gespreid te betalen. Hè? Dat is ja. iets wel, wat je wel eerder moet aanvragen. Daar moeten mensen wel rekening mee houden. Dat je ja. dat voordat het nieuwe jaar ingaat, moet je dat bij de verzekering aangevraagd hebben. Dan betaal je in 10 maanden, als ik me niet vergis, ja. betaal je een bedrag. Ja. En als je dat dan niet gebruikt hebt. In dat jaar krijg je dat ook, krijg weer, terug. Ik ook weer terug. Ja, dat precies. klopt. Maar het is wel prettiger om dat dan in stukjes te moeten betalen... dan wanneer je een rekening van 175 euro krijgt van iets, ik noem maar wat. En ja. dat je dan in één keer dat als eigen bijdrage moet betalen. Dus ja. het is wel een slim idee om, om dat te doen. Uh, Kunnen ze bij jullie horen. ook navragen ja, ja, om daarbij te, te assisteren? Ja, dat kan. Ja, dat is ook heel makkelijk. En uh, ja, eigen bijdrage, dat... dat Varieert ook per zorgvorm. Dus ik bedoel, het kan zijn dat je voor een bril zoveel moet bijbetalen. Of voor medicijnen moet je soms een eigen bijdrage betalen. Uh, dus dat varieert bij, bij zorg die je krijgt. Maar eigen bijdrage gaat ook van je van die 385 nee. euro af? Nee, er zit nee. echt een verschil tussen eigen dat risico en, en eigen, eigen bijdrage. bijdrage. Ja, precies. Maar het is best ingewikkeld. Ja. En ik snap ook dat mensen. Uh, het ingewikkeld vinden, want ik vind het soms ook ingewikkeld om uit te leggen. Ja, want als je, als je ja. dan denkt van nou ik heb bijvoorbeeld in het begin van dit jaar een enorme uh, uh, ding gehad waarbij je dus je eigen hè, die 385 euro al zijn opgesoupeerd, om het maar even zo te zeggen. En er komt dan toch nog een rekening van een eigen bijdrage. Dan denken ja. mensen, ja hoe kan dat nou? Ik, ik, ik, ik heb ja. al Alles is al weg wat ik zou moeten betalen en dan moet ik nog gaan bijbetalen. Ja, maar dat komt omdat het verschillende dingen zijn. Krijgen ja. mensen dat van tevoren te horen? Of is dat niet zo? Um, nou, als het goed is wel. Maar ik weet niet ook of alle zorgverleners dat, uh, dat doen. Want ja. eigenlijk kunnen zorgverleners daar natuurlijk ook iets over zeggen. Over... Dat je een eigen bijdrage moet gaan betalen. Ja, want ja. het is wel dubbel. Hè? Want het is ook een risico. Ja. Want dan aan de ene kant uh, mensen die weten van tevoren van luister. Dit, gaat, dit moet ik gedeeltelijk zelf betalen. Die uh, kunnen dan bedenken van nou dat ga ik niet doen. Ja. Ja. En daarmee uh, Zet je jezelf dus nou, eigenlijk in een risico. Hè? Want je zou ja. misschien iets moeten krijgen. Zorg of wat dan ook. Maar je doet het niet omdat je denkt. Ik ja, kan het niet betalen. Ik heb er gewoon geen ja. geld voor. Nee, Aan de andere kant kan het ook ervoor zorgen. Dat mensen die het gewoon wel gedaan hebben. En die rekening dan krijgen. Dat die die rekening niet kunnen betalen. En die daar dan door in de problemen komen. Omdat ze dan een schuld opbouwen. Die ze ja. niet kunnen afbetalen. Ja. Ja. Dus met name met tandartsen is dat het geval. Ja. Dus ja, weet je, het, het is toch belangrijk van ook wanneer je klant bent bij bij een bij uh, vraag van tevoren vraag van tevoren ja. vraag van tevoren en ga dan naar je zorgverzekeraar ja. toe om te informeren. Van, ja, dat is wel uh, handig. En ik, ik, ik, ik heb net een toevoed. nieuwe bril uh, ja. gehaald, want ik voelde dat ik dat mijn ogen niet helemaal meer uh, deden wat die moesten doen. En toen bleek toch dat ik uh, een vergoeding kreeg van mijn zorgverzekeraar, terwijl ik dacht dat, het, dat ik daar nog niet uh, ja. aan toe was. Maar, ja. nou, dus dat was heel prettig, dat kon ik aan de opticien melden. Van nou, u kunt declareren en u kunt zoveel declareren. Ik moet zeggen, daar zijn de zorgverzekeraars keurig in, ja. althans de mijne, ja. laat ik het zo ja. zeggen. Maar goed, en daarvoor al die uh, ja, problemen en onduidelijkheden, daar is dus een uh, informatiebijeenkomst. Ja, het is zo dat, uh, nou ja, het is dus elk jaar aan het eind van het jaar is er voor iedereen in Nederland de mogelijkheid om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. En, dat is, uh, en uh, dus ook om over te stappen naar de gemeentelijke zorgverzekering. Aanstaande donderdag is daarover bij Pluspunt op de Vlemingstraat is daar een informatiebijeenkomst. Die is van half tien tot half twaalf. Daar zullen mensen zijn van Unive en van Zorg en Zekerheid. En mensen van de gemeente die alle vragen kunnen beantwoorden die je hebt. Ook specifiek over je eigen situatie. En die ook kunnen helpen met het overstappen als je dat wilt. Ja. En neem dan vooral die gegevens mee waar je het net ook over had. Nou, weet je, of is dat uh, niet zo? Nou, ze gaan natuurlijk, als je wilt overstappen, gaan ze sowieso even checken of je uh, In aanmerking de zand ja. hebt. Dus neem die mee. Eventueel kunnen ze dat ook checken. En wat je ook mee moet nemen is je bankpas. Want je bankrekeningnummer moet doorgegeven worden. Het polisblad van je huidige verzekering. Ja. Je burgerservice nummer. En dan moet dat van alle gezinsleden die zouden willen overstappen, moet je dat meenemen. Ja. En het is handig om je polisblad mee te nemen van de verzekering die je nu hebt. Want je kunt, er is een manier om via de website... Uh, jouw eigen verzekering te leggen naast de zorgverzekeringen via de gemeente. Ja. Dus dan kun je heel goed vergelijken van nou, hoe ziet mijn verzekering er nu uit? En hoe zien de zorgverzekeringen van Univé en Zorg ja. en Zekerheid via de gemeente eruit? Is het zo dat, uh, heb ik het goed begrepen dat bijvoorbeeld een Univé de mogelijkheid heeft... om uh, zeg maar een pakket samen te stellen? Want ik noem maar wat, ik word niet meer zwanger, dat is zeker. Dus... Dat stukje van die verzekering heb ik niet meer nodig. Nee, je kunt er geen dingen uitgooien. Er is een bepaald pakket van de gemeentezorgpolis van Univé en daar kies je voor. Nou, oké. Okay. Ja. Dus ja. je weet maar nooit dat ik toch zwanger word. <lacht> dat is goed. Ik ga blijven oefenen, dat is goed. Nou, nee. ja. Ja. En Zorg en Zekerheid heeft ook twee pakketten. En er is ook een mogelijkheid voor mensen die een voorziening hebben van de wetmaatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, om die eigen bijdrage mee te verzekeren. ...via een van de pakketten. Dus oh, dat kijk eens. Nou, dat is, dat is denk ik heel interessant. Want ja. ik, ik moet zeggen dat ik ben uh, persoonlijk geschrokken... ...van wat, wat je aan eigen bijdrage moet betalen... ...aan een hulp in de huishouding... ...als je in een bepaald inkomens... Ja, dat valt nu wel weer mee. Dat is veranderd. Oh, dat is toch veranderd. Ja, dat is nu ja want veranderd. ik dacht echt van... nou, ja. ...ik kan net zo goed... ...je kunt net zo goed particuliere uh, iemand uh, zeg maar inhuren. Ja. Want dan ben je... Veel beter uit. Bovendien kun je dan kiezen wie je laat komen. En, nou, ja. dat, maar dat is dus dat veranderd. Dat is veranderd. Okay. Ja. veranderd. Nou, ja. Heel goed om te weten. Maar heel in het algemeen uh, ja, zeggen ze van... Uh, ja, als je een laag inkomen hebt en je weet dat je middelhoge of hoge zorgkosten hebt... dan kan het voordelig zijn om over te stappen naar de, naar de gemeentelijke zorgpolis. Ja. Maar het is belangrijk om goed naar je eigen situatie te kijken. Ja. Want het is niet voor iedereen voordelig. Nee, maar goed, er zijn natuurlijk ook nog uh, een andere mogelijkheid. Ik weet bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of dat, dat nog steeds uh, door blijft gaan... maar uh, de AMBO, hè, die heeft ook altijd een, uh, een soort collectieve uh, ja. korting uh, gehad. Ja. En uh, ja, mocht je dus niet kunnen aankomen... of tenminste zit je niet in die uh, ja. categorie inkomen... die zeg maar geschikt is voor de Zandvoortpas... omdat je er bijvoorbeeld net een klein beetje boven zit... Dan heb je als je dus uh, lid van de OMO bent... heb je dus een, uh, een collectieve ja. korting uh, die daar nog... weten jullie daarvan of dat die door blijft gaan? Dat weet ik niet. Nee, want er zijn zoveel collectieve uh, uh, regelingen. Dus ik weet ja. niet wat er allemaal wel... Ja, niet je hebt va staan. vakbonden die korting nee. geven... Ja. en er zijn heel veel ja. soorten, dat is waar. En het is ook zo dat mensen die dus geen gebruik maken... van de uh, gemeentelijke zorgpolis... die kunnen uh, via een, een aanvraag uh, bij de sociale dienst... Ook een gedeeltelijke vergoeding krijgen van dat eigen risico van 385 euro. En ook eventueel de WMO eigen bijdrage. Dus maar dan moet je wel... Staan voldoen aan die eisen dat je van, een een van een minimum inkomen. Dat, natuurlijk dat is dat dat wel heel belangrijk wel. om te zeggen. Ja, dat Anders denken mensen van... nou, ik ga ook even informeren, ja, maar ja, dat kan nee, dus die, niet. Die vergoedingen zijn altijd voor mensen met een laag inkomen. Ja. Ja. En wat misschien nog even handig is om te zeggen ook... mensen die schulden hebben bij een zorgverzekering... kunnen in principe niet overstappen naar een andere. Nee, begrijpelijk. Uh, in sommige gevallen kan het wel... En ja, als mensen daarover vragen hebben, kom even bij het Sociaal Wijkteam langs of bel, uh, bel met de gemeente, met de, uh, het team dat daarover gaat, want in sommige gevallen kan het wel betekent dat dat die schuld dan wordt overgenomen of dat de gemeente helpt om die schuld kwijt te raken of? Nou, er zijn speciale mensen voor die daar naar kijken van of de mogelijkheid. Hoe zit dat? Er is. Ja, ja, en dat hangt van de situatie af, de hoogte van de schuld en en waar de schuld uit bestaat. Ja. Dus in details weet ik dat niet, maar laat je niet direct ontmoedigen als je toch overweegt ik ga in ieder ja, geval ja, ja. informeren. Ik je je in je in bedoel, ja. nee heb je, ja kun je krijgen eventueel. Dus ja. dat is wel heel erg belangrijk. Ja. Ja. De informatiebijeenkomst als zich. wanneer is dat? De informatiebijeenkomst is aanstaande donderdag. Um, de datum is dan 26? Uh, nee, 28. Uh, 28. Ja. Aanstaande donderdag, 28 november. Bij pluspunt op de Vlemingstraat. 55 in Zandvoort. Van half tien tot half twaalf. En je kunt gewoon binnenlopen. Je hoeft er niet per se om half tien te zijn. Je kunt gewoon in die tijdspannen binnenlopen. Met je vragen. Ja en uh, dan, uh, uh, dan neem ik aan dat er mensen... Uh, ja er zijn mensen van, uh, van de zorgverzekeringen. Van Unive Zorg en Zekerheid. En van de gemeente Haarlem. Oké. Okay. En die kunnen je ook ter plekke helpen met, uh, met overstappen. Als je dat wilt. Ja. Mocht je nou echt niet kunnen op donderdag, dan kun je eventueel altijd bij een spreekuur van het Sociaal Wijkteam binnenlopen. En dan kunnen wij ook samen kijken. En die sociale spreekuren zijn wanneer? De spreekuren van het Sociaal Wijkteam zijn uh, op maandagmiddag van 1 tot 4 en woensdagochtend van 9 tot 12 bij Pluspunt. En dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 9 tot 12 in de Blauwe tram. Aha. Ja, er is altijd een mogelijkheid om, uh, ja. om in te lopen bij dat spreekuur. Ja. Ja. Dat is echt wel fantastisch, vind ik hoor, dat uh, ja. dat, dat gedaan wordt. Wat dat betreft is Zandvoort uh, wel een hele ja. sociale gemeenschap, vind ik. Maar er moet wel even bij toegevoegd worden dat dat vroeger wel anders was. <laughs> dat is ook zo. Maar goed, sinds Pluspunten er is, of tenminste hè, sinds uh, het wijkteam er is, uh, wordt er heel hard aan gewerkt om iedereen toegang te geven tot, ja. uh, tot deze mogelijkheden. Dus dat is echt uh, super. Ja, nou uh, Ada, ik denk dat het heel duidelijk is. Dus aanstaande donderdag, niet vergeten, kom naar de blauwe tram. Nee, nee. Of, sorry, ja, plus, naar de, we, met, de daar zie je, ik ben zo gewend dat het in het centrum is. Van half tien tot half twaalf. Half tien tot half twaalf. En dan zijn dus ook mensen van de zorgverzekering en van de gemeente Zandvoort aanwezig. Nou, ik zou zeggen... Als u luistert en u denkt van nou, ik wil dat al meer over weten, dan kan dat dus nu. En uh, Ada, ik wil jou van harte bedanken voor jouw komst om het een en ander toe te lichten. Want het is een heel ingewikkeld onderwerp. Ja. Ik uh, trek even een vergelijking met mezelf. Ik zelf zit in de offshore, werk in Duitsland. Ik heb dus een Duitse zorgverzekering. Ja. Maar dan wil je in Nederland weer naar de tandarts. Nou, dat wordt dan een probleem. Maar dat is nu opgelost. Oké, okay, ja. In ieder geval, uh, dank je voor je komst. En ja, uh, dank je wel. Ja, mooi Goed weekend dag. toch. Goed weekend. Oké, okay, wij gaan uh, luisteren naar muziek. Ik weet niet wat. than his in the love A jar of princes fed up blue jeans and I'm in love We zijn alweer... Uh... Ja, zijn alweer terug. Ja, aan tafel is aangesloten. En een echo. Anne Marion Sensen, welkom. Jij bent uh, de directeur van het nieuwe museum wat... Uh, ik vraag even vrouw Roy of je de muziek zag er. Ja, ik hoor Dank ik wel, Cor. Uh, het H.D.M.Z. Museum. Ja. Uh, dat was in de krant ooit verschenen als het High Definition Museum Zandvoort. Ja. Maar dat was fake. Ja, nou, dat hebben wij er ook niet ingegooid. Ik weet uh, niet wie het er heeft ingebracht. Maar dat is, uh, we, daar hebben we dus nooit ook gezegd van het is het niet. Uh, maar wat het wel was, hadden we ook nooit gezegd. Want het was echt iets wat de, ja, de initiatiefnemer uh, bekend wou maken. En uh, nou ja, helaas is uh, de initiatiefnemer Jan, Jan van Beelen is, uh, op 8 november uh, jongstleden overleden. En hij had zelfs een hele uh, uh, ja, begrafenis geregisseerd. En ook dus een overlijdingsadvertentie had hij helemaal uitgeschreven. Waarin hij dus zelf... Het, het bekendmaakte wat HDMZ betekende en dat is dus het Hans-Davids-Museum Zandvoort. En um, HD bestonden dus voor de initialen van zijn partner, die in 2013 weer is overleden. Aha, wat grappig is dat het dan de Louis-Davidsstraat is? Ja, dus. ja, ja, nou, ja, dat is dus. Uh, uh, het is niet geheel toevallig eigenlijk, want hij heeft. Uh, in 2014 heeft hij de grond gekocht en we zijn op. Daarvoor zijn we op verschillende locaties gaan kijken en verschillende locaties zijn aangeraden door de gemeente. Maar toen hij hoorde dat deze plek uh, ja, uh, vrij zou komen, ook te koop zou staan, toen zei hij van ja, dat moet het worden. Want uh, ja, ik wil het dus het Hans Davids Museum noemen naar mijn partner. En um, zodoende, dus uh, ja, nu nog ja. de straat even heen noemen. Ja, nu. <laughs> ja, ja, het is, het noemen, is toch ja. wel geweldig. <laughs> um, ja. We hebben natuurlijk allemaal dat uh, zien uh, gebouwd worden, dat ge gebouw. Er waren wat uh, technische problemen ja. in het begin, maar uh, het zit er nu uh, begint het af te geraken. Ja, ja. Ja. Het, het is nog een lange weg nadat het, voordat het open is. Ja, dat, we hebben wat strubbelingen met het interieur. We, hebben, we zijn heel erg hankelijk van uh, derde partijen die uh, de vitrines komen leveren. Gisteren heb ik daar nog een gesprek mee gehad. Omdat we er eigenlijk uh, gevraagd van ja, hoe zit het met jullie planning. Halen jullie de planning? Want eind uh, november zouden dan de vitrines uh, geleverd worden. En nu heb ik gisteren net gehoord. En ik ben er nog steeds een beetje boos over. Dat ze dus nu pas half december komen. Nou, dat hebben we eigenlijk... Um, geïnformeerd bij degene die de vitrines dan weer maakt. Want het gaat dan weer via een andere partij. Die lopen op schema. Alleen, uh, we zijn ook weer afhankelijk van de staalleverancier. En nou ja, we weten met staal dat dat, dat, dat, dat dat altijd veel vertraging oplevert. Dat ze vaak uh, achterlopen. En nou, dus zo ook met deze. Dus, uh, we, uh, hopelijk, ze staan nu. Op 20 december moet alles geleverd zijn. En daarna moet ik dus nog gaan inrichten. Nou, dat, ik, ik, ik, ik kan het niet goed inschatten, maar ik hoop een week, twee weken, dat ik daarvoor nodig heb om het in te richten. En, en, en januari <laughs> ja, ook. Ja, ja, en dan wordt het een uh, nieuwjaarsborrel, denk ik. Ja. Wat, wat gaat er dan nou precies inkomen? Want dat is wat mensen toch altijd uh, speculeren. Ja. Nu jij hier zit, vraag ik je dat even. Ja, nou ja, we starten in feite met de collectie van de, de, van de, van de initiatiefnemer van Jan. En dat is echt om uh, kennis te maken, ja, het, het publiek kennis te laten maken met, met wie is nou de initiatiefnemer? Wie was die man die dit geschonken heeft aan de ja. bewoners van Zandvoort? Hoe kwam je aan zijn geld, bijvoorbeeld? <laughs> nou, dat is, uh, hij heeft mij uh, uh, nu ook aangesteld als executeur testamentair. Dus ik moet ook voor de hele afwikkeling zorgen van, uh, van, zijn, uh, van zijn vermogen. Um, hoe hij zelf aan zijn geld komt, ja, ik denk gewoon heel erg door sparen. Nou, hij <laughs> en, zat in de kunst, hè? dus hij heeft uh, ja. gekocht en verkocht volgens mij. Nou, hij heeft niet verkocht. Um, <laughs> het, het, het, het, het, het, eigenlijk als je naar de... Ja, hij was een, gewoon eigenlijk een hele eenvoudige man um, die eigenlijk niet, eigenlijk niet veel geld uitgaf. Zijn keuken ziet er echt nog uit alsof in de jaren 50. Zijn badkamer is echt een klassieker jaren 50 badkamer. Uh, hij heeft nooit nooit geld uitgegeven. En uh, hij heeft nooit uit eten. Uh, de keren dat ik zeg maar, met hem ben gaan lunchen... vroeg hij aan mij van, ja, mag ik een biertje? Ik zei, hoezo? Waarom vraag je dat aan mij? Ja, maar dat mocht ik nooit. Wij gingen koffie drinken, Hans en ik, bij de McDonald's. Dat was ons uitje. Dus het is een hele andere... Ja, uh, uh, maar zat, zat, had hij een bedrijf of uh, nee, werkte die nee, voor een nee, onderneming? Nee, of, nee, nee, nee, hij komt wel uh, uit een, uh, uh, ja, een, een ja, vermogende familie. Ik weet niet of ik het zo moet zeggen. Maar zijn, zijn, uh, zijn, uitspronkelijk komen zijn voorvaders eigenlijk uit uh, Zeeland. En uh, zijn moeder had daar uh, ook weer via overlevering uh, stukken grond. Uh, dat werd allemaal verpacht. Um, hij heeft um, zijn opa, of zijn overgrootopa, die komt uit Noordwijk. Um, die man die had een, een hotelpension, dat was een van de eerste hotelspension in Noordwijk. Um, die was ook wethouder, die had een rederij, dus daar, daar komt het, het geld vandaan denk ik. Nou, uit Zeeland, dat zegt ook wel wat. Er is dus ben zunig, hè? Die zuinigheid die heeft hij meegenomen, duidelijk. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, prima. Ik bedoel dat. Ja, want uh... ja, ja. dat is natuurlijk wel uh, interessant. Ja. Van, ja, wie, wie was. Uh, wie was... Hans-Davids. Ja. Ja. ja, nou ja, Hans-Davids. Uh, Jan, Jan van Pelen heeft Hans-Davids eigenlijk ontmoet uh, in 1969. tijdens het, uh, de, het, het, het, het verzet, of de opstand eigenlijk in het Maagdenhuis. Daar, daar, daar gingen natuurlijk veel mensen naar kijken van hoe die studenten daar het Maagdenhuis bezetten. Um, en hij heeft hij, is hij hem daar tegen het lijf gelopen en sindsdien eigenlijk zijn ze samen ze zijn eerst samen gaan wonen in, uh, in in amsterdam en uiteindelijk in 1989 1990 zijn ze hier naar zandvoort verhuisd um, eigenlijk vanaf dat moment um, heeft jan zich kunnen wijden aan de kunst en uh, daarom daarom is hij dus ook hans heel erg dankbaar voor want hans neemt nam eigenlijk alle andere taken eigenlijk op zich en vandaar dat het dus het hans davids museum uh, heet en van hans is op zich niet heel erg veel bekend. Uh, Davids, dat, dat, dat dan ga je meteen denken van dat is een uh, Joods. Um, Leen Jan was daar niet heel erg open over. En ik denk ook dat Hans daar niet heel erg open wa over was. Want ik geloof dat, wat Jan heeft verteld aan mij... dat de vader van Hans, of de, nee niet de vader, de opa van Hans... Een, ooit in een keer een, een ariërsverklaring heeft gehad... dat hij dus geen Jood was... Ah. Alleen, hij had wel het Joodse uiterlijk en Hans is daardoor, door zijn Joodse uiterlijk, ook twee keer opgepakt in de oorlog. Terwijl hij officieel, dus volgens de papieren, geen Jood meer was. Um, het is, dat is allemaal van overlevering, dus ik heb daar ook geen, dat staat ook niet zwart op wit of zo. Maar um, het, het, het, het verhaal achter Hans ja, is eigenlijk heel sneu. Um, zijn moeder, Mien Davids, um, is heel jong overleden. Die was uh, 23 toen ze overleed. De vader van Hans is eigenlijk niet bekend wie dat precies is. Ik doe daar eigenlijk nog steeds onderzoek naar. Die is ook heel jong overleden. Um, waarschijnlijk was hij iemand uit een uh, drukkerijfamilie in Bloemendaal. Um, Mien Davids en de vader van Hans Davids hebben elkaar waarschijnlijk ontmoet in een kliniek um, um, in Zwitserland, denk ik. Of, uh, want ze leden aan TBC. Alle bij TBC, daar zijn ze ook uiteindelijk aan overleden. Um, en Hans, die, ja, die, die, die, uh, die werd eigenlijk niet erkend door, door de familie eigenlijk, uh, van, ja, van zijn vaders kant. En is uiteindelijk opgevoed door zijn oma, die hij ook moeder noemde. En hij was vier jaar toen hij eigenlijk zijn, uh, ja, zijn moeder eigenlijk verloor. Die heeft ze eigenlijk nooit echt goed gekend. Nee. Dus een heel, heel, heel, heel triest uh, heel, verhaal. Een heel triest verhaal, nee. ja. Waar hij ook, ook weinig over vertelde. En ik eigenlijk via overlijdingsadvertenties. Ik ben natuurlijk gaan zoeken, omdat het natuurlijk. Ik kreeg ook niet echt veel los. Jan wist het ook eigenlijk allemaal niet precies hoe het zat. En ik ben, ja, omdat ik toch wel een, een achtergrond kunsthistorica is. en het onderzoek heel erg leuk vind. Ja, ik kan het wel goed opzoeken. Ja, ja. ga ik. Uh, maar goed, als je, als je geboortedata's weet. en, en ja. je weet een klein beetje. dan ja. kun je toch altijd nog wel een klein ja. beetje ergens ja, nou, in komen. Ik wist bijna niks. Ik wist alleen maar dat, die, dat ze min Davids heeft en dan en dat ze jong was overleden dat had dat en nou ja en dan ga je op die manier ga je zoeken ja dus ik had heel weinig. Ga, ga je daar ook nog iets mee doen uh, op het moment dat het zeg maar helemaal klaar is, het museum en het wordt geopend. Met die informatie die je hebt over hem. Want ik neem aan dat, dat ja. mensen die dan die. Nee, het heet ja. nu ook uh, ja. het Hans Davids ja. Museum. Dus dan is het zeker interessant voor mensen die daar naartoe komen ja. om te weten van wie was die wie man was nou? Man? Ja. En waar komt hij vandaan ja, wat is ja, de achtergrond? Nee, ik, ga, ik ben daar nog wel mee bezig. En ik ga het zeker op de website ga ik natuurlijk het verhaaltje zetten. Um, daar is eigenlijk alle achtergrondinformatie dan eigenlijk te vinden, ook over Jan. En ik wil over Jan nog een, dat, ook nog een heel verhaal schrijven in de krant. Dus uh, gewoon wat meer achtergrondinformatie, wat hij allemaal gedaan heeft. En hij is zijn hele leven lang eigenlijk met kunst bezig geweest. Hij is, uh, uh, hij is geïnspireerd eigenlijk door zijn oma, die in 1950 is overleden. En uh, zijn oma die maakte poppen in de oorlog: uh, handpoppen, dus poppenkastpoppen. Waarmee, waarmee Jan en zijn broer poppenkastvoorstellingen gaven in huiselijke kring. En dat werd eigenlijk steeds groter. En dat vond hij ontzettend leuk om te doen. En toen zijn oma overleed is hij zelf poppen gaan maken. Um, en eigenlijk met die poppen, uh, die hebben er eigenlijk voor gezorgd dat hij werd aangenomen op de, op de Rietveldacademie. En ja. ook op andere kunstacademies. Was is een hele creatieve man. Hè? Een hele creatieve man. Want hij, ja, hij begon eigenlijk met, met, met tekenen. En, of met, eerst met het maken van die poppen. en Met, met tekenen en, um, en toen met schilderen. Uiteindelijk is hij uh, in de keramiek ook beland. Hij uh, heeft, heeft ook grafiek heeft hij gedaan. Wat ik eigenlijk zijn sterkste... Uh, het eigenlijk het mooiste vindt, en wat hij doet, dan denk ik van nou, dat doe ik hem niet na. Nee. Um, hij heeft echt tot het laatste moment. dingen uh, gemaakt. Ja. Als ik het goed begrijp, dan wordt de eerste tentoonstelling wordt ook werk van, van Jan. Ja. Hè? Dus ja. zijn, zijn eigen werk, plus nog. Uh... De collectie van, van de, de kunstcollectie die hij had. Dus ja. hij heeft een, een, een hele uiteenlopende kunstcollectie. Uh, waaronder de schilderijen bevinden en zilver en keramiek. Nederlandse keramiek van ongeveer 1900 tot 1960. Uh, uh, daarnaast heeft hij zelf natuurlijk veel keramiek gemaakt en veel schilderijen gemaakt. Die komen worden ook tentoongesteld. En uh, omdat hij dus op een gegeven moment kwam met het idee van... Um, hij had een blaadje waar die zijn hele collectie en eigenlijk alles wat hij voor hem belangrijk eigenlijk was... in alfabetische volgorde had gezet. En um, omdat we op dat moment nog heel erg aan het worstelen waren... van hoe gaan we uh, Jans verhaal vertellen? Hoe maken we dat interessant op een andere manier... dan alleen maar rechte schotten neerzetten en, en, en daar ja, neerzetten. neerzetten? Ja. En um, dat gaf hij toen aan mij. Ik kon er op, dit, op dat moment niet zoveel mee. Maar ik gaf het aan de ontwerper eigenlijk. De ontwerper van de tentoonstelling. En die zei van, nou, hier kan ik wel wat mee. En toen kwam daar een ronde spiraal uit... Uh, waar dan straks allemaal letters bovenop komen. En elke letter uh, uh, refereert eigenlijk aan het kunstobject wat eronder staat. Ja. En, uh, maar er zijn ook geen kunstwerken zitten erbij. Zit bijvoorbeeld een typemachine van Underwood bij. <güls> en uh, dat is dan weer waar hij zijn belastingaangifte uh, ty uit typ. Dat is gewoon een oude typemachine. <güls> het heeft gewoon uh, wel link. Ik, ik wil ja. nog even één ander ding aan je vragen. Want ik denk dat dat ook bij Zandvoorters wel speelt. Men had het idee dat het oude gemeenschapshuis... waar dus nu ja. het museum staat... dat dat dus platgegooid is door uh, hem, zeg maar. Dat... Ja. Nee, dat is... Maar dat is dus nee, niet nee, zo, hè? Nee, nee, nee, nee. Het was al weg. Ja, het was al weg. En toen kwam die grond ja. te koop... En ja. dat heeft hij gekocht? Ja. Nou, nou ja, het dus is dat ik... zelfs volgens mij anders. Want ja. er was een, een A-hoed gepland. Een apotheek en een huisarts onder één dak. Met ja. daarboven woningen. Ja, klopt. En toen trok uh, degene die dus die apotheek zou exporteren, die trok zich terug... En toen stond ook de... Want er zit een bepaalde bestemming op die grond. Ja. En toen uh, trok ook de investeerders zich verder terug. Want als dat dan, dan niet haalbaar was, ja. dan kon hij dat niet bouwen. Nee, precies. En dat was net in die tijd van, van crisis. Die, van, crisis ja. van nou ja, we gaan het uh, Louis-Davidskareen niet afmaken. <laughs> ja. En toen kwam die grond volgens mij te kopen. Ja, is dus dat is dat moment gebeurd. Die grond die stond al tien jaar ongeveer, was het, lag het braak. Ja. Ongelooflijk, en, hè? Ja, heeft heel lang braak gelegen. En in de crisistijd kregen ze het gewoon niet verkocht. En um, nou ja, toen heeft eigenlijk Jan besloten om dat stuk grond te kopen. Um, toen moest natuurlijk wel, uh, de bestemming moest daar veranderd van worden. En eigenlijk was de helft van die grond was, uh, bestemd om te bouwen. Daarop is in feite ook het ontwerp gebaseerd. Alleen wij kwamen niet uit qua vierkante meters in onze ambitieniveau en... Um, Uiteindelijk wouden we ook een educatieruimte en nou ja, de routing was ook niet goed van het allereerste ontwerp. We kwamen te zitten, eigenlijk dat hele eerste ontwerp wat er, wat er lag na anderhalf jaar is eigenlijk van tafel geveegd. Toen konden we weer opnieuw beginnen, maar alleen maar als, de, als we de rest van de grond ook kregen, tenminste als de bestemming van die grond zeg maar, anders zou worden, want het had geen bouwbestemming, de helft, dat is de, de, de, de, de achterkant. En ja, de gemeente was zo... Waar dat grasveldje was. Waar dat grasveldje was, aan de achterkant zou dat dan zijn. En... Uh... Dus dat, dat is er dus bij betrokken. En dat was vrij snel, gelukkig vrij snel geregeld. Mm -hmm. En ja, de bewoners die zijn er eigenlijk ook heel erg blij mee. Want we hebben ze ook laten zien van, nou, wat er anders had kunnen komen. Want er was daar een bestemming. Je mocht daar ja. 14 meter de luchting bouwen. Ja. Waardoor al die woningen aan de achterkant echt in de schaduw zouden komen zitten. Dat vinden die ja, die. vreselijk. Dus, dus, ik denk dat ja. ze dit prima ja, vinden. Dit, dit, dit ja. hier zijn ze heel blij mee. Want zijn er trouwens nog parkeerplekken uh, gemaakt daar aan die achterkant bij jullie? Aan de achterkant jullie? wel. En aan de Willemstraat. Daar, die, dat dat wordt, is nu een tuin. Ze hebben nu gewoon een tuintje voor hun de deur. Ja. Dus het is een wandelpad geworden en een, en een, en een tuin wat ze nu hebben. Dus ja. het is daar aan die kant een stuk rustiger. En aan de, uh, aan de achterkant is, uh, zijn nu inderdaad ja. wel wat parkeerplaatsen. Hoe ben jij trouwens erbij gekomen? Want ik bedoel, je ja. bent natuurlijk wel een Zandvoort. Althans, ja. je, je ouders die zijn ja. redelijk bekend hier in het dorp. Jo. Ja, nou, ik zeg dat heel netjes toch? Ja, daar blijf ik altijd nog een heel klein beetje naar gissen. Maar ik heb mezelf een beetje het verhaal van gemaakt dat ik. Uh, heel lang geleden heb ik ooit gesolliciteerd naar de functie van het beheerder van het Zandvoorts Museum. Dat was nog voor Heli er kwam. Dat was eigenlijk ten tijde van Sabine Huls. Ja. En uh, ik was een goede tweede geworden, zeg maar. Maar ik denk dat mijn sollicitatie toch wel eens blijven hangen toen op dat moment. En wat had hij daar dan nou ja, mee te maken? Want toen, hoe weet ja, hij dat? Toen Jan van Belen, dus uh, samen met een vriend naar het uh, gemeentehuis ging om zijn plan te deponeren van ik ga, wil graag een eigen museum neerzetten. Wie kan ik daarvoor vragen? Ah. En toen werd mijn naam genoemd en de naam van de architect. En uh, toen werd ik omdat hij ook een bevriend was met de uh, ja, fysiotherapeut de Frits van Loenen-Martinet. Dat is onze voorzitter. Die woonde bij mijn ouders achter. Uh, en die heeft mij toen eigenlijk opgebeld. van uh, ja Voel je wat voor om in ieder geval zitting te nemen in de stichting die er wordt opgericht? Toen was het nog steeds niet duidelijk wat mijn taak zou zijn. Maar ik was natuurlijk wel heel erg nieuwsgierig. Omdat ik me op dat moment in feite al bezighield met het inventariseren van particuliere kunstcollectie. Dat deed ik. Dus dat was wel mijn achtergrond. En ik dacht van, nou, ik ben heel erg benieuwd wat deze man allemaal in huis heeft hangen. En wat eigenlijk de bedoeling is. En um, op die avond uh, kreeg ik te horen van, ja, en toen ik me vroeg: van wat wordt dan mijn rol precies? Uh, toen zei hij van, ja, we willen graag dat jij directeur wordt van het museum. En uiteindelijk heb ik uh, ja, na een aantal gesprekken ook wel gevraagd van, uh, aan Jan, van ja, uh, het zou eerst een soort uh, huiskamermuseum worden. Echt klein, klein van opzet. Maar het moest zichzelf ook kunnen bedruipen. En dat spreekt elkaar een beetje tegen. Ja. Want uh, op een gegeven moment is toch het geld op. En je moet natuurlijk als, als zelfs musea, moet tegenwoordig echt als bedrijf gaan denken. Ja. Je moet toch je eigen inkomsten genereren. En... Um, ik heb toen eigenlijk ook aan hem gevraagd... Van, ja, wil je dat mensen met een museumjaarkaart erin komen? Ik zei die, ja, dat wil ik. Dan zei ik, ja, maar dan wordt het een heel ander verhaal. Ja. Dan moet je dus... dat heel... gaat niet zomaar gebeuren natuurlijk. Nee, nee, je moet dan aan allerlei uh, voorschriften voldoen. Uh, Alle voorwaarden, eisen. Uh, je moet heel veel plannen schrijven. Dus um, ja, dan, wordt het, dan moet je het toch anders aan gaan pakken. En um, met dus aan de ene kant uh, het museumjaarkaart idee... en aan de andere kant... Uh, dat het, uh, dat het ook exploitabel moet zijn en uh, dat het zichzelf moet kunnen bedruipen, ja, is uiteindelijk dit gebouw eruit gekomen. Ja. Nou ja, ik ben nu binnen geweest. Hè. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik vind het er prachtig uitzien. Die, die, die zaal waar je het net over had. Die ronde ja. zaal. Ja. Nou, dat, is echt, dat wordt echt een belevenis. Ja. Het, als ja. dat straks ja. helemaal klaar is. Ja. Uh, inderdaad. En ja. de ruimtes zijn natuurlijk ook mooi. Ja. Het, het gedeelte waar je een kop koffie uh, kan uh, gebruiken. En straks misschien ook een broodje kan uh, nuttigen. Hè? Want ja. het is een, een, een, een horeca gedeelte ja, er wat zit, erbij uh, zit. Ja, er zit een horeca gedeelte in. Wat ook, ook tegelijkertijd ook verhuurd kan worden. Uh, er zit een educatieve afdeling in, of afzaal eigenlijk, of zaaltje in, uh, waar dus ook workshops voor kinderen kunnen gegeven worden, of voor lezingen. Dat kan ook afgehuurd worden voor vergaderingen. Um, er zit een panoramazaal in, dat wordt echt, dat, dat, dat, dat moet echt de klapper worden van ja, van Zandvoort, denk ik. Ja, hij is heel mooi. Dat, dat ziet dat, er echt prachtig dat, uh, uit. Ja, dat, dat is... Uh... Uh, maar wat voor soort tentoonstellingen wil je uiteindelijk daar allemaal gaan organiseren? Want uh, is het alleen maar met de Collectie van uh, Hans Davids. Of is het bijvoorbeeld als iemand zegt van nou, ik heb thuis een collectie met, uh, ik noem maar wat, uh, 5000 scheerapparaten. En uh, <lacht> dat geeft een heel leuk over, overzicht van het uh, hele gebeuren. Kunnen ze dan ook daarmee uh, voor een te, uh, tijdelijke tentoonstelling terecht? Uh, of, of is dat niet de bedoeling? Nou ja, wat ik. Uh, mijn, ik heb mijn visie zo geschreven dat eigenlijk um, uh, dat we altijd een link hebben met Zandvoort. Met ja. het strand en met de zee. Het wordt geen Zandvoortsmuseum. Dus we willen niet inzoomen op het cultuurhistorische. Wat filmen. het Zandvoortsmuseum natuurlijk al nu ja. al doet. Hè? Ja, ja. Stuk, ja. Er is al een museum voor. Ja, daar is al een museum voor. We hebben wel die film die daarop inzoomt. Maar uh, dat geeft eigenlijk een moderne, ja, moderne versie op het... Uh, het ja, panorama van Mesdag, maar dan ja. wordt het het panorama van Zandvoort. Ja, ik, uh, ik vraag het even, omdat ik natuurlijk ook de sociale media uh, allemaal lees... Ja. en je ziet iedere keer weer, komt het terug van... ja, maar er is al een museum, waarom moet ja. er een tweede komen? Ja. Want ja. ze denken, het is hetzelfde. Ja, maar ja We nemen er is... het niet over. We gaan het Zandvoortsmuseum niet overnemen En ik ben er heel erg van overtuigd... van hoe meer culturele instellingen er in Zandvoort komen... hoe beter dat voor Zandvoort is. Want mijn missie eigenlijk is voor Zandvoort... en eigenlijk ook de missie van Heli Jansen... Uh, eigenlijk ook van de meerdere culturele instellingen is inmiddels dat we eigenlijk Zandvoort op een hoger cultureel plan willen brengen. Ja. En, uh, ja, het was een beetje schraal. Hè? <laughs> Wat nu? Nou, nee, het begint nu beter te worden. Ja. Maar als je dan uh, kijkt naar uh, ja, de jaren 80, jaren 90 ja. is, is het verschraald. Ja, ja, en, ja, nou. en nu komt het weer een beetje terug. Ja, nu komt het weer een beetje uh, terug. Dus de, en ja, wat voor tentoonstelling willen we gaan maken? We willen eigenlijk heel erg kijken, aan de ene kant kijken uh, vanuit de collectie die Jan heeft. Van uh, daar, daaruit tentoonstelling maken. En dan zou je dan denken uit aan, uh, uh, het wordt echt een, mu een museum voor moderne en hedendaagse kunst. En, maar vanuit de collectie die Jan heeft. En dan ook weer de link hebben met Zandvoort. En het strand en de zee. En, maar het hoeft maar soms wel een kleine link te zijn. Het kan dus ook bijvoorbeeld een collectie inderdaad zijn. Een hele mooie collectie, een bijzondere collectie van een Zandvoortje Die die wil tentoonstellen. Nou, dan denk ik meteen aan de collectie van Jelle Attema. Die graag nog een keertje wil ja. exposeren in Zandvoort. Nou, er Zandvoort. zijn natuurlijk heel veel kunstenaars in Zandvoort. Dat is je niet. Precies, ja. Jelle Attema heeft een verzameling van uh, afspelapparatuur. Daar ben ik toen bij Betrokken ja. geweest. Ja. En uh, dat is toen uh, niet gelukt. Dat was nog voordat ja. het uh, museum al ja. uh, van de grond kwam. Ja. Het Heilige Zandvoortse Museum. Ja. En dat heeft daartoe uh, de heleboel tentoonstelling gehouden in Hoorn, in het museum van de 20 e eeuw. Ja. En uh, ik weet dat hij dat heel graag nog een keertje wil, wil tentoonstellen in ja. Zandvoort. Ja. Ja, nou, die mogelijkheden zijn er, want het moet altijd wel een, koppel, een koppeling Leek zijn met, met een ja. zandvoorter. Die dan zeg maar daarover iets gaat vertellen of ook iets achtergrond van hè, wie, was, wie is dan meneer Attema en uh, waarom heeft ja. hij dit verzameld. En het persoonlijke verhaal achter zo'n verzameling vind ik altijd het interessantste. Ja. Jan van Belen, als, als je naar zijn collectie kijkt, heeft ook eigenlijk niks met zandvoort te maken. De enige link met zandvoort is hij. Ja, ja. Waar woonde die trouwens, die Jan van Belen? Uh, ja, met... Voordat je verder gaat, we hebben nog maar twee minuten. Ja, we hebben twee minuten, we zijn zo klaar. Dat is goed. Uh, ja, dat is goed. Ik wilde eigenlijk uh, ja, ik wil de einde maken aan dit uh, ja. gesprek, omdat het gewoon anders de muziek, te krap uh, wordt. Ja. Nou, ja. uh, Dankjewel voor ja. je komst en je uitleg. Ja, ik vond het een heel interessant uh, verhaal. Ik kom zeker uh, als ik. Niet in offshore uh, werkzaam bent op een schip, uh, ja. ben ik uh, ja. van plan om op de opening zeker te komen. Want ik Gaat trouwens het, de, het gedeelte eerder open dan het museum? Is ja, dat we de bedoeling? Ik heb gisteren besloten om het toch maar niet te doen. Niet te, te doen, om de okay. tijd open te gaan. Goed goed in één zo. keer te knallen. Goed zo. Ja, dat wou dat we je nog je even horen. Ja. Ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel. wel. Tot gauw.